Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Doe de komende dagen een beetje rustig aan, want het wordt hartstikke warm. Onze weerman had het gisteravond zelfs over een hittegolf. Nou, die kans is wel heel erg groot aan het worden. We zijn eigenlijk vandaag begonnen met de telling, want vandaag in de beeld... Dat is nou helemaal het station waar we naar kijken. 26 graden, dat is boven de 25. Dan moeten we er nog vier en dan moeten er 3 boven de 30 zijn. En dat heeft alle schijn van dat dat wel gaat lukken. En dus trekt het RIVM het hitteplan uit de kast. Ze adviseren je om genoeg water te drinken, niet te fanatiek te sporten in de zon... en ook om een beetje op je vrienden en huisgenoten te letten. Verder zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat auto's met pech direct van het hete asfalt worden geplukt... Op Rotterdam Airport is een jongen van 18 opgepakt... nadat hij een foto van een neergestort vliegtuig had gestuurd via airdrop. Toen hij dat deed, zat hij in een vliegtuig dat ook bijna ging vertrekken. Een bemanningslid kreeg die foto te zien... en waarschuwde de marechaussee waarna de man werd opgepakt. De marechaussee ziet het als een bedreiging. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic is vorige maand overvallen bij zijn huis in Amsterdam. Volgens de telegraaf werd hij opgewacht door twee gewapende mannen... die waarschijnlijk zijn horloge wilden jatten... Dat is niet gelukt. Tijdens een worsteling gaf Taditje een van de mannen een klap... en daarna gingen de overvallers er vandoor op een scooter. En dit is binnenkort in de bioscoop te horen. Ja, Pac-Man, dat is de game waarbij een geel poppetje witte stipjes in een dolhof opeet... en ondertussen moet oppassen voor gekleurde spookjes, krijgt een eigen film. Het wordt een live-action film met echte acteurs. Hoe die er verder precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Volgend jaar komt die uit.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 ZFM, maak ze naambaar, van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem is verland. Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand.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 Mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit wat ik al deed ik vorm wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt Bij een vijand of een vriend Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen I'm mm -hmm. en marea doloret, wanneer cuando se, se marea su vela, wanneer ze in marea su vela, Rumba playtana, veo que no siempre cantaré, cuando se ima de adoles, cuando se mal amores, cuando se anima la subela, cuando se inma la cuando se ima de adolescentes, cuando se inquema, cuando se anima la subela, cuando se irma baila, baila, baila, baila. baila, baila me, esta rumba taitana, ik siempre altijd pero no ik cantaré, altijd canteren, no siempre ik Esta rumba taait aan, ik wil altijd canteren. Ik Siempre cantare, pero lo no siempre cantare, pero lo no siempre cantare. Esta rompata guitarra, esto siempre cantare. Quando sei male dolore, quando sei che d'amore. Cuando se naar de doktoren, wanneer ik naar de doktoren, wanneer ik naar de doktoren, baila, baila, baila,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 right 1 2 3 un pasito para up every Take up every corner of my mind What you gonna do? Your love stays with me day and night You take up every corner of my mind What you gonna do now I feel you over here You take up every corner of my mind What you gonna do now